Uit de weg hè. Die zijn bekend. Goed, meneer de nou wij zijn helemaal klaar voor u op. Inderdaad. Prima dan door Pieter stopwatch, nu in. Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee? Dan hadden we het over opgegeven. Ja. Maar ja. nou, dan kan er nog geen misverstand zijn. Nee, maar ik dacht.. Uh, Wat dacht u? Nou, u, u zegt zelf ook steeds ja en nee bedoel ik? Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u? Ja, ja. En ik doe zelf niet maar, mee. Nee, nee. Is dat nu helemaal duidelijk? Ja hoor. Prima. Vertel u eens meneer De Beus, u woont in Eindhoven, hè? 19 jaar al. Wat was een fout? Nee, ik dacht even dat u nee zei... Nee hoor. Nee, u hebt groot gelijk. Meneer De Beus, we gaan gewoon hoor. Is dat goed? Ja hoor. Prima. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen? Jaagje, Joopje en Jo. Wat was er nu niet goed? Nee, ik was even niet goed, meneer de Beus. Oh ja. U bent nog niet boos, hè? Nee hoor. Goed, meneer de Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanbod? Nee, niks. Is... Wat is het toch met die zoemer? Ik mag me wel even bij u voor ons gronden hè? Ja. Maar mijn vingers zitten van vanochtend een beetje los. Oh ja. U neemt me toch niet kwalijk hè? Nee, hoor. Ik vind dat u het verder erg goed doet hoor. Ja? Ziet u het helemaal om door te gaan? Uh... Goed met de beuzen we gaan, gewoon door. U woont dus in Eindhoven hè? Ja. Ah. Waarom drukt u nou niet?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 De eigenaar van de kerncentrale Fukushima geeft de hoogste prioriteit aan het afkoelen van reactor 3. Dat is de enige van de zes reactoren die niet op uranium maar op plutonium draait. En dat is veel gevaarlijker dan uranium. Een poging om met een blushelikopter de reactor te laten koelen is afgebroken. Waarschijnlijk vanwege de toegenomen straling. Door de zware aardbeving en tsunami van vrijdag werkt de koeling van Fukushima niet meer. De Libische staatstelevisie heeft alle regeringstroepen in het oosten van het land opgeroepen om op te trekken naar Benghazi. De opstandelingen in Benghazi werd gevraagd de wapens neer te leggen. Het leger zegt geen braak te zullen nemen op mensen die zich overgeven. De oproep tot een slotoffensief kan erop wijzen dat Gaddafi's troepen erin geslaagd zijn het verzet in de oostelijke stad Ashdabia te, te breken. Een onderwijzeres van een basisschool in Den Helder heeft een berisming gekregen omdat ze een leerling twee keer heeft vastgetaped. De jongen uit groep 5 weigerde volgens haar normaal op zijn stoel te zitten. Ze bond hem daarom met tape vast. Eén keer aan de vloer en één keer aan zijn stoel. Zijn moeder is woedend en spreekt van machtsmisbruik. Ze eist dat de onderwijzer is niet meer voor de klas komt. Maar volgens de directie was het geen machtsmisbruik... maar onjuist en onhandig pedagogisch handelen. Archeologen hebben bij opgravingen in de binnenstad van Roermond... ruim 1200 kilo glas uit de middeleeuwen en de renaissance gevonden... Daaronder zijn fragmenten van uiterst zeldzaam gebrandschilderd vensterglas. Volgens de archeologen gaat dat om het oudste gebrandschilderde glas dat ooit in Nederland is gevonden. Het lag in de resten van een kelder van een huis dat in 1665 bij een grote stadsbrand is verwoest. In het huis zat waarschijnlijk een glasbedrijf. Het gevonden glas was bestemd om omgesmolten te worden. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Temperatuur tussen 8 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen bewolkt en in het zuiden mogelijk wat motregen. Maximaal dan tussen 8 en 11 graden. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker, lekker.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 Heerlijk is dat, hè? Ja. Dan moet je nou nog gaan zoeken. Nou, we <laughs> doen, uh, we doen uh, Night Out. Dat, uh, weet je dat vast? Oké. Okay. Um, uh, dat is wel mooi. Goed, oké. Okay, dit was die uh, Eamon Corner. Herinner je zich nog, dames en heren, met die zanger Andy Fairweather Low heette die man. Wat een naam. Andy Fairweather Low. Die zat daar als zanger bij. Uh, Paradise is Heaven's Nice hadden ze als nummer. Uh, Bend Me, Shape Me hadden ze als hit. En uh, nog een aantal nummers. En dit was er ook eentje. Hello Suzy van die uh, Amen Corner. Goed, uh, dit is deel 2 van de vinyljaren van deze 16 maart uh, 2011. Dames en heren, hartelijk welkom weer bij het Tweede Uur. En uh, we gaan gewoon uh, verder met waar we mee bezig waren. Ellen Foley dus, de LP Night Out uit 1979. En daarvan het uh, titelnummer. Oftewel, Night Out. Alan Foley. The chic on the streets and they're strutting with pride Die dus. <laughs> Dat heet Night Out. Uh, en zo heet de plaat ook. 1969, om precies te zijn. Goed, we gaan uh, lekker door, dames en heren. Frans Halsema uh, hadden we het over. En uh, van die prachtige verzamelplaat. Waar, uh, ja. Kunt, het klinkt een beetje raar als je dat zegt, maar het klopt natuurlijk wel. Er waren ook nog een aantal stukken opstaan die uh, voor nieuw waren. Want zoals ik u al vertelde, ze waren bezig met een nieuwe LP. En ze hadden zes stukken klaar. En uh, daar heeft u dus al een paar van gehoord. Onder andere als de is gedoofd en moeder alcohol. Uh, die waren allemaal voor die nieuwe plaat bestemd. Maar ja, Frans Alsma overleed uh, toen ze daarmee bezig waren met het maken van die plaat. Dus die is nooit afgemaakt. Maar die zes liedjes zijn dan inderdaad wel op deze... Uh, Verzamel LP uh, terecht te komen, Aangevuld met dan nog een aantal van zijn hele grote successen. En daarvan gaat u er nu eentje horen. Uh, uit de musical uh, En U naar Bed van Annie M.G. Schmid en uh, Harry Banning. Die hebben het uh, geschreven. En het is, uh, de, hij zingt het als duet met Jenny, Arjan en uh, nou ja, het is, het is zo bekend. U kent het allemaal. Vluchten kan niet meer.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 Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer, vluchten kan niet meer, vluchten kan niet meer.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 Ja, prachtig. Het blijft fantastisch. Ja. Ik, eh, mensen toch voor mooie dingen gemaakt hebben. Annie, M.G. Smit met name en samen met Harry Banning. Dat was een super team. Ze hebben diverse grote musicals in Nederland gemaakt In nu naar bed. Heerlijk duurt het langst uh, om er zomaar eventjes een, uh, een paar uh, te noemen. Uh, dit kwam uit en nu naar bed uh, en het heet uh, Vluchten uh, kan niet... Ja, zeg ik? Ja, ja. ja dat klopt. Uh, ja. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer, ja. Uit de musical en nu naar bed. Zo heet ja. het. Nou, ja. we gaan nog lang niet naar bed hoor. Het is pas kwart over drie. Ja, nee, dat kan <laughs> nog niet. Nou ja. Het, kan ja, het ligt wel. eraan. Het ligt eraan. Ja. Het slacht eraan. Met net om wie er langskomt. Ja. Je ligt erin. Ja. Je ligt erin, je ligt erin voor je het weet. Je gaat eraan. Hé, hey, wat? <laughs> Goed. Was maar dus. Samen met Jenny, Arian. Luchten kan niet meer. Luchten kan niet meer, nee. Nou, het kan ja. nog wel hoor. Ja? Ja. ja. ja. Die ja. Je hebt nog drie keer die <laughs> tijd. Je hebt nog drie tijd om te vluchten. Dan kan het niet meer. Frank Mills uit de musical Hair. Ik zei het u straks al: in Nederland is dat een hit geweest door het Haagse zangeresje Bojura. Ik vraag me af wat daar intussen van terecht is gekomen, want daar hoor je ook nooit meer wat van. Uh, hij heeft geloof ik twee hits gehad of zo in de jaren zestig. Stond ook een beetje onder de protectie van, uh, van Golden Eering en zo van George Koijmans. En dat soort uh, van die Haagse, Haagse scene zou ik maar zeggen. Um, die heeft het uh, in Nederland uh, als singeltje gehad. Maar dit is natuurlijk de original motion soundtrack van uh, de musical Hair. En de nummer dat heet Frank Mills. Helaas vermeld de historie niet wie, wie dit zong, helaas dames en heren, dat kan ik u niet vertellen, maar uh, het zal ongetwijfeld, ik heb u de, de acteurs uh, genoemd die in de film zaten, maar dat is allemaal niet zo belangrijk, het is gewoon een mooi liedje en het heet Frank Mills en ik zei het wel, het was een hit in Nederland, een grote hit zelfs voor Bojura en dat klonk ongeveer zo.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 Leuk toch hè, dat even te horen. De, de, ja. de, de hitversie dus in Nederland... althans voor... Uh... Voor Bojura, uh, Reina Kleu uh, Kleuver van Melzen heette ze. Ze was getrouwd met Hans Kleuver. En die hebben we al eerder genoemd. Want dat was nou weer een van de mensen die in de musical hair, uh, in, in de Nederlandse versie, uh, in de begeleidingsband zat. Dus, ja, is ook een van de oprichters van Focus. Ja. Hij is, uh, de hebben, drummer ja, is hij. Ja, hij is drummer. Klopt. Ja. Hij, hij, maar hij heeft uh, de Focus niet zo lang volgehouden. Maar één plaat. Uh, alleen, al, ja, alleen, alleen de eerste want daarna is hij vervangen door Pierre van der Linden en, uh, maar hij heeft inderdaad op de eerste plaat uh, van Focus uh, waar House of the King onder andere opstaat uh, daar, daar heeft hij dus inderdaad aan meegedaan later is hij dus bij Focus vervangen door uh, Pierre van der Linden maar hij is wel getrouwd met Bojoura en dat was een hele mooie meid dus hij heeft het toch niet verkeerd gedaan in zijn leven nee huh? Nee, absoluut niet. En Bojura is geboren in 1947, weten we dat ook weer. Dus 15 intussen, april. Ja, dus die wordt uh, dit jaar 64. When I'm 64. Nou, dat is dus voor haar van, uh, van toepassing. Goed. Uh, wat zei ik ook weer? Oh ja, Ellen Foley. Ja, Ellen Foley. Ellen Foley. Uh, Stomme ja, meiten. <laughs> Stomme meiten. <laughs> Stomme meid. Nu nogal over. stupid girl. Zo heet het nummer van Ellen Foley. Yeah. Ja! Erin. Ja, heerlijk. Ja. Stomme, meid. Stomme meid. Maar ja, de kenners hebben het natuurlijk al lang herkend, want het nummer is van de Stones. Uh, Geschreven door Mick, Mick Jagger en Keith Richard. Het komt bij de Stones van de LP Aftermath. En die hebben we dan weer gedraaid in de, de confrontatie al een tijdje geleden. Maar uh, dat nummer dus, Stupid Girl van de Heren Stones. En nu dus in de versie van Ellen Foley uh, uit uh, de LP Night. Out. En oh, Ellen oh, Foley, oh, die is... Uh, sorry? Hè? Wat zei je nou? Nee, ik zei niks. Oh, ik zei het trouwens helemaal verkeerd volgens mij. Hoor. Hoezo? Oh, die, die, oh ja, is uit 1947. Nee, Ellen Foley is uit 1951. Ja. Ik moet een beetje de jaartallen door elkaar te gooien intussen. Dat is niet handig. Nee, niet. is niet handig. Krijgen we nu? Weet ik niet. Oh. Ik wou het net al zeggen, maar ja, ik denk oh. jij moet nog even verder praten. Nee, ga maar doen. Oké. Okay. Rolling Stones. The Beatles. De Rolling Stones. Doei doei Confrontatie. Ja. Yeah. The, The Rolling Stones. Nee. The Rolling Stones. Nee. Rustig, nou. Oh, sorry. <laughs> ben, je, ben je nerveus of zo? Blijf je ja, knop houden. Knopje blijft hangen. Kijk, Rolling Stones. doe maar de schuif dicht, dat is ja, makkelijker. Ja, dat lijkt me handiger. Nou, oké. Okay, de Rolling Stones versus de Beatles. Oftewel de Beatles versus de Rolling Stones. We beginnen altijd met de Beatles. En, um, The Rolling Stones. Ja, die komen daarna. <laughs> Nou, hoop. Het nummer <laughs> dat ah, ah, we, dat ah, we oh. van de Beatles gaan draaien, we zijn nog bezig met steeds met de LP's. Revolver tegenover Between the Buttons, dames en heren, dat gaat binnenkort natuurlijk veranderen, want dan hebben we hebben zo wat alle nummers gehad. Um, en, um, maar voorlopig kunnen we nog even een paar weken ermee. Um, en dan gaan we gaan van de Beatles draaien, Dr. Robert van de LP Revolver. Als het allemaal goed gaat. Tuurlijk wel. I'm mm -hmm. The Rolling, The Rolling Stones. Stones. The, The Beatles. The, The Rolling Stones. Stones. The Beatles. La. La la la. la. confrontatie. Juist. We hoorden dokter Robert van de Beatles van de LP Revolver. En we hebben bij dit onderdeel altijd twee platen die een beetje uit dezelfde periode komen. Uh, dat is natuurlijk nooit helemaal vergelijkbaar want Revolver kwam uit 1966 en Between the Buttons uit 67, dus, maar ja, het is allemaal zo'n beetje toch dezelfde periode. Laten we dat maar even zo ruim nemen. The Rolling Stones. Ik wil moe van die man, dames en heren. Ik wil moe van die man. Je moet knopje hangen. Nee, je zit gewoon te spelen jij. Oké, het is erg gecompliceerd hoor, met een spitsende Nou, het is erg gecompliceerd met die man. Vandaar het volgende nummer. Ja. Complicated van de Stones van de LP Between the Buttons. Rolling Stones van de LP Between the Buttons. En dat was de confrontatie. Dit nummer heette Complicated. Ga gauw weer door, want we hebben nog een aantal leuke dingen op stapel staan. Een aantal leuke num nummers die we nog moeten draaien. Onder andere het volgende van Frans Halsema. Eh, maar ik moet altijd even wachten tot hij de plaat gezet heeft. Want we draaien nog echt van LP hoor. Dat ik niet denk dat het allemaal cd'tjes zijn. Nee, nee. Het zijn echte oude, lekkere vinylplaten. En daarom heet het programma natuurlijk ook de vinyljaren. Uh, Frans Halsema, en het nummer dat heet Zondagmiddag Buitenveldert. Het weer is net wat opgehelderd, het is zondagmiddag Veldert. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kaal en open, de jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud.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 Er gaat een licht aan hier en daar Zondag half vijf het glas staat klaar Er worden zakjes friet gehaald Laag over buiten velderd daalt Huilend in deze negen. Ja, dat kon toen nog. Deze negen, ja. bestaan al lang niet meer. Je ziet ze nooit meer, tenminste. Ja, in een museum zie je ze nog. Ja, dat kan hem wel. En uh, Monitor, dat was, toen, dat was toen een van de eerste zondagmiddagprogramma's. Dat weet ik nog wel. Dat, dat begon om vier uur of om vijf uur geloof ik. Normaal begon de televisie pas om acht uur s'avonds. Maar dat was een van de eerste zondagmiddagpraatprogramma's. Uh, werd gepresenteerd door altijd door Philip Bloemendaal. En uh, dat was, de, de, die stem kent u vast nog wel. Want als je die, die oude polygon die in de bioscoop hoort. Bijna al die commentaren zijn allemaal ingesproken door Philip Bloemendaal. En die, produce, die presenteerde toen dat programma maar monitor. Vandaag in het journaal. Ja. <laughs> Vandaag, uh, ja. Oké. Okay. We gaan door met uh, Hair. hare Krishna. Uit de musical Hair. Juist. Nou, voortkomen natuurlijk uit die uh, flower power toestand. Uh, u weet natuurlijk dat dat allemaal ook een beetje in gang is gezet. Door, uh, ook weer door de Beatles. Want uh, die kregen zo rond 1967 te maken met die uh, Maharishi Mahesh Yogi. Die, uh, die dus op een gegeven moment begon met... Uh, met zijn transcendente meditatie. En George Harrison, met name, was daar nogal uh, door uh, beïnvloed. En van onder de indruk. Het begon eigenlijk ook al op die LP-Revolver die we straks duiden. Met al een beetje sitar-muziek. En dat werd op Sgt. Pepper nog eens dunnetjes overgedaan. Um, goed, Hare Krishna. Dat, je had ook zo'n beweging, hè? De Hare Krishna-beweging liep allemaal van die oranje jurken, geloof ik. Of was dat bepaald? Dat ja, dan? nee, dus oranje. Ja? Ja, ja, Hare Krishna was ook oranje. Bhagwan was ook oranje, geloof ik. Toen dat, dat is later weer zo'n zo guru geweest. Maar toen de tijd uh, was het. Uh, ja, dat waren van die vrienden. Die liepen in van die oranje jurken rond en zo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ellen um, Foley. Die gaan we ook nog doen. Want we hebben, ik wil een beetje opschieten. Want ik heb nog twee leuke liedjes van Frans Halsema die ik wil draaien. Uh, we gaan Ellen Foley doen. En dat doen we dat het heet. Uh, We Belong to the Night, de grote hit van haar van deze plaat. Nee, haar was die andere plaat. You <laughs> Sir, we're lost This life ain't so pretty But when the sound goes down We know that we can't stand tall oh, I just can't 1979 was het. Uh, Alan Foley ontdekte dus. Of ontdekt, maar in ieder geval uh, bekend geworden door het duet Paradise by the Desperate Light met Meatloaf. En daarna dus de kans gekregen om haar eigen eerste solo LP op te maken. Ze heeft er totaal uh, drie gemaakt. Maar die andere twee waren niet zo uh, indrukwekkend als deze eerste. En deze eerste was ook een hit LP. En daar stond onder andere ook dit prachtige nummer op. LP geproduceerd door Mick Ronson en Ian Hunter. Alan Foley dus. Uh, Frans Halsema. Ja, van die prachtige LP 1939-1984, oftewel dat was zijn, gebe, uh, uh, ja zo was de titel. En hij heeft dus geleefd van 1939 tot 1984 aan toe. Ze waren toen net bezig met een nieuwe plaat, alleen die is nooit afgekomen en u heeft daar al een paar stukjes van gehoord. Want die staan uh, ook op deze prachtige platen. Er waren zes nummers van klaar en die staan hier ook op. We gaan nu draaien. Dit nummer wat ik persoonlijk fantastisch mooi vind. En als je dit draait voor je nieuwe geliefde. Dan denk ik dat je wel goed zit. Dat is prachtig. Mooie tekst ook. Nummer heet Voor Haar. Frans Halsema. Toch? Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaatsgemaakt.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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Nou, als dat nou niet mooi is, fantastisch mooi. Frans Halsema was dat dus met het prachtige liedje Voor Haar. Ik vind het een mooie tekst. Ik vind een ja. hele mooie tekst. Mee eens? Nee, nee. Gelukkig, hij is er mee eens, dames en heren. Daar ben ik toch weer blij mee. Dat komt ook niet vaak voor, hoor. Nee, dat komt niet vaak voor. Um, nou, we, gaan, uh, we zijn al bijna aan de klok van 4 uur. Dus dat betekent dat we ermee gaan, uh, gaan stoppen. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer. En vergeet u vooral niet dat we over twee weken... dus vanaf de 30ste maart... zijn we op locatie in Café 4. Ja. Dat wordt heel gezellig. En uh, daar mag u als luisteraar natuurlijk gewoon lekker binnenkomen. enige voorwaarde is, neem een plaat mee. Vier, of een single. Of een single, mag ook. Um, in ieder geval... Um, Volgende week zijn we er weer. We gaan eruit met het, de finale van de musical Hair, dames en heren. De uh, Flash Failure. Oftewel, let the sunshine in. Nou, die sunshine hebben we wel vandaag. Dat is geen probleem. Dus die kunnen we wel binnenlaten dan. Ja, vind ik wel. Nou, zullen we dan maar? En tot volgende week, hè? Ja, tot volgende week. Bedankt voor het. Dit duurt zes minuten, dus we kunnen wel even... Oh, heerlijk. Ik ben nog ja. aan ja, kunnen we kunnen rustig gaan afsluiten. is overdragen aan David voor zijn uitzending die om vijf uur begint. Oh, dus blijf ik... luisteren. Ja, blijf luisteren. We hebben toch een uitzending voor tieners of zo? Ja, een jongere uitzending. Jongere uitzending. Ja. Nou, daar mogen is wij niet gaan een... luisteren. natuurlijk zijn... ja, mag je er wel naar luisteren. Al, wij zijn al krasse knarren. En maar David vind ik wel de helft van omhoog. Wij is gewoon de jongste presentator hier op het moment. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ja, ik kan ik nee. niks aan doen? Hartstikke leuk. Ik ben daar. Oh nee, ik ben niet oud. Nee, je bent nog lang niet oud. Oh, gelukkig. Nou, David, succes straks met je uitzending. En wij gaan van. Não, oh. não.